op het vorige deel van dit programma maar het bleek dat men de puntverhalen over de scrolls en hefties toch wat heftig naar voren vond komen. Deze verhalen zijn echter betrekkelijk. Het betrof hier performances. Punk als theater. Het was niet echt. Hallo? Je moet maar in je eigen tijd bellen of in die andere mensen tijd, maar niet in mijn tijd. Voor andere mensen, hier mag je even mij bellen. Ja, ik blijft verder. de ik ga verder. de Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, tegenwoordig hebben we heel andere woorden daarvoor om de uit te drukken wat daar aan de hand was. Dat die bestonden toen nog niet, die woorden. Uh, onder andere woorden zoals het defamatorische principe en zo. Ik wil daar iets verder op ingaan. Um, wat is eigenlijk het DFM-principe, de vervormingsprincipes DFM uh, bij performances die wij doen? Uh, er zijn twee soorten vervormingen die optreden. Eén uh, soort is de uh, vervorming waar wij mee geconfronteerd worden, al organiserende, al opbouwende, technische uh, problematiek enzo. En dan is er de vervorming die wij toepassen, die het publiek dus ervaart. Um, de vervorming die zich bij ons voor kunnen doen op organisatorisch vlak bijvoorbeeld uh, is dat uh, bepaalde dingen afgesproken zijn die niet nagekomen worden. Bepaalde voorwerpen zouden er zijn en die zijn er niet. Uh, dat soort zaken. Dat moeten we dan opvangen op dat moment. Het lukt meestal wel. Ik bedoel, uh, we hebben ondertussen al zo veel geleerd van uh, met andere organisaties werken dat we bijna alles zelf meenemen. En in ieder geval nooit uh, voor jokers staan. Uh, ander Vervorming is dus technisch. Dus tijdens transport of uh, dat we gewoon vergeten zijn iets te repareren. Als we een heleboel apparatuur bouwen, dat een, een boel niet werkt of een storing echt opgewekt wordt ergens. Um, volgens onze DFM-principes dus kan het net leuk zijn. Dat geeft een iets. Uh, ja, iets nieuws kan er ontstaan. Iets wat we zelf nog niet bedacht hadden. Gewoon een bepaalde uh, brom, een bepaalde uh, hapering in geluid. Kan heel leuk zijn. Dat uh, onthouden we meteen. Eventueel houden we het gewoon bij de performance. Um, dan komen we alweer op het gebied van het toepassen van vervorming. Uh, uh, voor de maatschappij en de anderen is een vervorming iets wat je bestrijden moet. Dat uh, moet er uitgewerkt worden, dat, uh, dat kan je niet maken. Uh, bij ons is het dus zo ver als we als we, we daar moeten gaan zitten, kunnen we het beter ophouden. Nou, we hebben absoluut de financiële middelen niet voor en de tijd niet om dat allemaal op te heffen. Dus we, we nemen het gewoon voor lief en kijken hoe we dat eenvoudig omheen kunnen. Of we het kunnen gebruiken. Ja, sorry, maar we zijn nu pas hier in de studio. Ja, en er nee, we zijn niet. Oh, heel irritant om naar te luisteren. Uh, dan het toepassen dus van uh, vervorming op het publiek. Een uh, van de belangrijkste dingen is dat we het publiek altijd willen onthechten, zoals het heet. Dus moeten niet meer in de ruimte zijn waar ze binnen stapten. Dus uh, als je Paradiso binnenkomt, ben je niet meer een Paradiso. Weet je, of je, noem wat anders. Je bent niet meer op de plek waar je naar binnen ging. Uh, dat, dat werkt vervreemdend. Mm, dat is een heel belangrijk aspect. Dat zie je in het theater natuurlijk heel veel: dat ze een schouwburg, een podium helemaal zo inrichten dat er uh, een heel andere sfeer ontstaat. Maar ja, je zit nog altijd om een rijtje stoelen uh, met alle, andere mensen. En uh, je krijgt nog genoeg informatie om je heen van over, over hoe reëel het wel niet allemaal is. En, zo. en de afstandelijkheid van de performance, uh, dat, dat uh, is iets wat wij dus wegwerken. Mensen moeten echt helemaal inzetten, het moet alle omgeving zijn zodat ze niet meer zijn waar ze uh, waren. Nu hebben we ook allerlei technische effecten waarmee we uh, bepaalde uh, verwachtingspatronen verstoren van mensen. Bijvoorbeeld, ons geluidsbeeld uh, staat meestal nooit stil, het is uh, per definitie quadrofonisch. We maken wel eens uitzonderingen, zoals bij de techno-try performance waar we straks het nog even over zou hebben, maar gewoon in principe is het kwalofonisch, het liefst nog meer fonisch, en, en uh, daar wordt constant in geschakeld, het geluid rouleert, ro ro roteert, en dat zijn effecten die, die kennen mensen niet echt. En, je hoort het ook niet, eigenlijk. Je, je merkt het alleen maar. Als het kwalifonische uh, geluid om jou heen draait, dan, uh, dan voel je dat daar iets aan de hand is, terwijl je de ruimte blijft gevuld met geluid. Je ziet, je ziet niet het geluid draaien of zo. Dat, je kunt het niet horen. En, dit, dit werkt dus door met verlichting. Het is waarschijnlijk bekend dat je daar natuurlijk uh, mensen heel sterk kan beïnvloeden, en, uh, maar het gaat dus om het verstoren van bepaalde uh, verwachtingen bepaalde geëikte uh, sfeertjes die je optreden bij performances en zo. van uh, onthechting van, uh, is van de operators, zoals ze het tegenwoordig heet, de mensen die de apparatuur bedienen. Die mensen zitten natuurlijk ook in een bepaald sfeertje, hebben een bepaald gevoel uh, als ze daar komen, als ze de boel opbouwen, er gaat van alles mis, storende factoren, enzovoorts. Ja, als de performance uh, begint, dan uh, hebben ze een bepaalde feeling. Uh, daar moeten ze ook los van komen. Als de boel echt aangeswingeld wordt, moeten ze één worden met de machine, zal ik het maar noemen, met het ruimteschip, met de apparatuur. En uh, ze moeten feitelijk zelf het beeld en het geluid worden, wat hun doen moet resulteren in effect en andersom effect moet resulteren in hun handelingen. enorme dekschuiten naar het de midden van uh, het water gesleept, daar hebben we een, een hele stijge constructie opgebouwd, stellage, die uiteindelijk het beeld opleverde van een enorme smederij. Uh, we hebben een enorme blaasbalg gemaakt van uh, een paar meter, dat is echt een mooi ding, hij deed het ook echt heel goed. Uh, we hebben een vuurplaats gebouwd uh, waar die blaasbalg in hing, er was een Aanbeeld. Er was een enorme uh, brug achter, daar stonden muzikanten op. De muzikanten tussen uh, haakjes, het was Het zweet uit Breda. Aan de, de zijkant van de boot stonden twee enorme grote wielen, oude kettingwielen, houten uh, wielen met grote zware haken erop die waar normaal een ketting in loopt. Het was de bedoeling dat we daar dus ook uh, twee bootjes mee zouden binnenhalen, maar een van de belangrijkste vervormingen al daar was dat er absoluut geen bootjes aanwezig waren voor ons. We hebben de grootste moeite gehad om alle spullen daar te krijgen om mensen te vervoeren en zo. Dat was zeer belemmerend. We zaten goed geïsoleerd daar. Maar ja, de sfeer was lekker. Het is er toch uitgekomen. De voorstelling begint in het donker. Het publiek komt aangevaren met boten. Er waren steeds meer boten, het waren drie voorstellingen. En de hoeveelheid toeschouwers verdubbelde per voorstelling. Nou, dus de, die boten die meerden aan, uh, laten we zeggen, 50 meter vanaf ons vandaan. En het was gewoon donker dan ondertussen al. En die, als die boten aangelegd waren, de motoren gingen uit, dat hoorden wij natuurlijk, we stonden helemaal klaar met z'n allen. Dan begonnen die wielen te draaien, twee hele grote wielen dus. En daar hadden we uh, een soort ratels op gezet, dus het ging van tak, tak, tak, tak, tak. En, de, de, dat ge, ge, getak maakte een heel spannende uh, sfeer al. Er was toch helemaal niets, mensen zagen niks, maar er was een geluid wat ergens vandaan kwam. Um dat duurde eventjes. Het geklots van het water was ook te horen. We hadden in de, in de boot zelf al een microfoon hangen, dus dat, dat, dat kwam er ook langzaam bij. Zo'n water geklots, een heel, heel vreemd geluid. En dan heel langzaam, heel zachtjes ging je het licht aan achter die wielen. En uh, dat was het eerste dat de mensen dus langzaam konden herkennen dat er twee enorme wielen gedraaid werden. Het was eigenlijk meer het, het, het aanzwengelen van een machine. Hè? Het was echt het op gang komen van een enorme machine. Dan... Op een x-moment ontsteken we aan twee kanten enorme vuurschalen en daar nou, blijven alle mensen die daar staan gewoon heel statisch bestaan. Dat was de, de, de, de hele kracht van onze performance, dat we eigenlijk absoluut niets deden, behalve de noodzakelijke handelingen. Die wielen blijven draaien, we steken die vuren aan, we blijven daar gewoon staan, we laten die hele sfeer inwerken op de mensen. Ondertussen beginnen die twee mensen en die torens van het zweet met heel minimaal uh, metaalwerk geluid te produceren. En, nou, als de vuren goed op gang zijn, ontsteekt uh, mijn grote vriend Stefan een, uh, het smeetvuur. Wat gewoon met een emmer benzine gaat en uh, aansteken. Dus in één keer. Woeie, met het, uh, groot vuur. Dan bewegen we met z'n allen naar het aanbod toe. Daar blijven we gezellig staan tot het uh, vuur op temperatuur is. Er wordt een, uh, een groot metaalplaat ingelegd, met metalen schijf. En ondertussen die drommers we komen meer op gang, de hele, heel langzaam begint de, de sfeer op gang te komen. Het is, hoe niet dat zelf doen, een uh, endurance performance, een volhouden. Gewoon alles uh, volhouden tot een punt waarop je denkt van nou kan het niet meer, het kan niet meer, je moet iets doen, er moet iets gebeuren. En dan nog even volhouden en dan doe je wat. Nou, op een gegeven moment uh, het, komt het volwerp uit het vuur. Het gaat op de, Aanbelt. Dan beginnen we met z'n tweeën. beginnen we met enorme hamers. Dus die 5 kilo hamers op te rammen. Ik moet erbij zeggen dat de hele boot dus vol hangt met uh, contactmicrofoons. Dit was de allereerste keer dat we uh, een performance stelden waarbij we geen gebruik maakten van voorbereid uh, geluid. Dus uh, loops of samples of whatever. Synthesizer is dit allemaal niet erbij. Dit was echt uh, al het geluid dat erbij was. Het was alleen maar van de situatie en dan enorm versterkt. Dat is een nieuwe trend bij uh, de Art nu. Alleen maar versterken en eventueel filteren. Dat kan allemaal zeer grof, dus uh, je hebt nog genoeg. spelruimte. Uh, speelruimte. Nou, aanbeeld. Ze is dus ook met contactmicrofoons opgemaakt. Uh, uh, na de tiende slag was die door Madden natuurlijk. <laughs> <laughs> maar uh, de, ja, de organisaties zijn aan ook, hand dat het bij ons beduidend meer moeite kost om tot de te komen toen die uh, contactmicrofoons van de was. Uh. Nou goed, de drommers die ervoor ervoor wist wil bekijken als wij halen goed uit. Uh, op een gegeven hadden wij om met hameren. twee uh, andere mensen pakken het voorwerp weer op met zware kettingen zo, en leggen het weer in het vuur. De blaasbalk begint weer. Is echt een prachtig gezicht. Zo. Door het formaat van de ballen gaat hij heel traag, heel rustig. Het geluid van de balg was ook te horen. Ik denk niet dat veel mensen dat hebben kunnen tracen, zoals wij het noemen. Maar het was al deel aanwezig. Ondertussen is het geluidstapijt al behoorlijk hoogpolig. Eigenlijk gebeurt drie keer hetzelfde. Het voorwerp gaat in het vuur, komt uit het vuur, we hameren het, gaan we in het vuur, gaat uit het vuur. Maar ondertussen is de, de, de climax begint zich al te manifesteren. Want die drummers en die torens gaan al behoorlijk uit de bol. En als iedereen staat op zijn positie, doet niets, wacht tot hij aan de beurt is, absoluut minimaal bewegingen. Alleen dus bij de laatste keer dat we gaan hameren, gaan we echt de keer. En helaas breekt dan de stijl weer van Stefan zijn hamer, dat is al, al drie keer gebeurd uh, met al die performance, dat uh, de hamer door midden ging, hoe heet de heat of reaction ofzo. Um, maar nou, toen moest ik dus in mijn eentje nog de climax volmaken. Gelukkig is mijn naam niet gebroken. Het is gelukt. het is geluk. omdat het dus, uh, theater qua uh, spelen en uh, performen uh, heel weinig gebeurt uh, maar dat het publiek wel gefixeerd zit op, het, op de stage zeg maar helemaal en dat het zich ook opbouwt naar een climax toe en dat als die ook geweest is de mensen ook echt helemaal uit het dak gaan applaudisseren, echt helemaal iets meebeleefd hebben, terwijl het qua spel absoluut stilstaan was dat er geen enkele dure instrumenten zijn gebruikt. Of zo. Het, het, het was op zich een heel minimal product. gewoon, Terwijl de uitkomst was maximaal. En dat, dat is een, iets wat wij nastreven. Wat uh, is heel belangrijk is gewoon. Het, het gevoel is belangrijk, dat moet je bespelen. Dat, dat is ook typisch theater. En het is absoluut niet noodzakelijk om meer een grote ja, en betere apparatuur neer te zetten. Of, of, of, of nog spelers of weet ik wat. Het gaat eigenlijk om de sfeer, dat is dus het product waar wij bij het aardbureau en de verbruikers bezig zijn met de sfeer en hoe die komt en uh, wat je daar doet om te krijgen, dat, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om het eindproduct, om de sfeer. Uh, we gaan even terug naar Radio Land. Uh, in de tijd. Ik weet niet meer precies wanneer, maar dat is van een jaar geleden, vanaf dit moment al gemeten, uh, was er Europa uh, tegen de stroom in manifestatie, waarin allerlei alternatieve informatiedragers uh, aan bod zouden komen. Het was een, het was een ontzettend uh, leuke manifestatie, ik bedoel, uh, DFM is daar een jaar van tevoren benaderd door, tenminste, ja, Radio 100 is benaderd door, door die mensen die dat organiseerden. En, maar ze waren zo vaak dat Radio 100 had iets van, ja jongens, ga naar huis, kom weer terug als je het uh, beter weet. Uh, toen heb ik hun uh, aangesproken uit horen van DFM, Radiotelevisie, International Network Europe. En ik zeg van ze konden bij ons ook uh, van alles aanvragen. En uh, toen.. Uh, zij zei, ja kom naar vergaderingen en zo, maar normaal ga ik niet naar vergaderingen van uh, derden. En, nou, dacht, we eens gaan kijken en zo. Toen, toen in gesprekken allemaal ging het over technische installatie van, van grote dia-projecten, uh, computergestuurde dia-shows. Weet je, allemaal. dat vonden we interessant, dat kunnen we maken. En, uh, nou, zou de zender moeten komen, met grote zender, hele toestel, hele verhalen. Allemaal is echt, echt prachtige verhalen, hoor. Oh. <laughs> En, uh, maar het ging zo ver dat wij ook zoiets hadden van nou, we kijken even aan wat er uh, wat, wat allemaal daadwerkelijk gaat gebeuren en dan, dan springen we daar wel op in. Uh, toen hebben we ook gezegd van, nou, als je iets concreter bent, uh, benader ons weer. Dit en dit kunnen we doen, dat kunnen we doen, dat dus en zo kunnen we doen, benader ons. Men heeft ons verder niet benaderd, wat is ook heel normaal is dus binnen het deformatorisch gedachtegoed. Uh, en, op een gegeven moment, dat uh, is dan een, een, een paar dagen van tevoren, komt ons te oren van hé hey, uh, die Europe Against the Current is over een paar dagen. En wij van, oh ja, yeah, shit. Nou, daar duiken een paar pamfletten op en uh, er zijn wat promo-uitzendingen op Radio 100 waarin gezegd wordt dat mensen uh, daar moeten intunen, alle uh, materialen die ze hebben, aansluiten, netwerken, aankoppelen, signaal doorsturen. Dat geldt gold ook voor andere piratenradio's, die riepen ze op om het signaal dat vanuit de beurs kwam door te sturen. Er dus zouden kettingen gevormd moeten worden naar het buitenland, Zo, waardoor het signaal van Amsterdam hier uh, in Spanje terecht zou komen, uiteindelijk bij te spreken. En uh, nou, ik ken dat. Dat gebeurt gewoon niet. Dat, uh, er zit zoveel vervorming op die lijn voordat het daar is. Dat, dat, dat kan gewoon niet, uh, theoretisch. Radio Action is an action radio, only broadcasting on special occasions, like the 16th of September, Europe Against Currency. Radio Action is a collaboration between DFM Radio Television, International Network Europe, Radio Paterpoo, Radio Cass and Hardware Hefties. Radio Action can be tuned on to at 101.5 MHz FM. Nou, ik was op dat moment uh, in de Patapoe Studios uh, te sleutelen, eigenlijk uh, dat heette nog, toen nog Radio Dood Studios, maar Dood was niet meer en uh, Patapoe zat nog in de, moest nog komen en in, in deze tussenfase uh, zal ik daar wat te sleutelen. En ja, dat kwam mij dus te oren van, van die, die toestel het oproep voor die zenders en zoiets En ik overlegde met die uh, directeuren van heet het hele vandaag op de proef van. Jongens, uh, zullen we daarop inspelen? Zullen we daar wat mee doen? Zullen we de zender aangooien en wat uh, Want ja, ik zou toch al dagelijkse testen uitzenden. Dus uh, ik dacht, dan kunnen we die dag ook wel doen. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Op die, op die dag, uh, ik ben toen blijven overnachten in de studio, heb ik om 7 uur s'morgens. Want we eerder begonnen als Radio 100. En later ophouden als Radio 100. Dus uh, 7 uur s'morgens die zender aan het beginnen met uh, hele toestand. Ik bedoel, de, vanaf, pas vanaf 12 uur kwamen de eerste mensen binnen. Dus het was sowieso van 7 tot 12 DFM-tijd. Oh, nou. dus, uh... De keuze, de We hebben keuze aan helemaal het materiaal. We komen een de luisteren dat doorsturen. We komen naar de beurs luisteren dat doorsturen. Uh, we hadden mensen naar de beurs zelf gestuurd, die daar opnames maakten, die binnenkwamen. We hadden mensen die opbelden vanuit de beurs. We hadden andere mensen die opbelden vanuit andere studios. Uh, eigenlijk waar, waar voor opgeroepen was, dat hadden wij allemaal. Alleen omdat wij dus helemaal niet uh, met hun in hadden, wist niemand van ons bestaande af. Radio hadden had enorm veel technische problemen om uh, een signaal een verbinding goed te krijgen. En, en dan ontstonden allerlei discussies met uh, Italianen over Toegangsprijzen en zo, weet ik wel. Allemaal. Dat ging heel on-the-air. En omdat er niemand was die daar beslissing over kon nemen in zijn eentje, want dat ging, ging dat maar door. Ik bedoel, het was echt uh, een signaal van hier tot daarachter. Nou wij hadden absoluut nergens mee te maken. We konden doen wat we willen. Wat we ook absoluut gedaan hebben. En nou, bij ons ontstond een heel interessant uh, signaal. Ik vond zelf dat het, dat het signaal was, wat de bedoeling eigenlijk was, ergens op een bepaalde manier. Maar. Niemand van die mensen was dus in tune met ons. Uh, op een gegeven moment zijn we zelfs uh, op die beurs mensen mee gaan slijpen naar onze studio en zo. En uh, mensen die we hoorden op, op 100 die, die nog geïnterviewd waren, die gingen we ook weer interviewen. En, ik weet niet, we hadden een zeer actueel signaal. Uh, maar veel uh, gevorderder was als al die anderen. Er waren verbindingen met buitenlandse stations. Die zo kaal waren dat we daar uh, muziek bij maakten en zo. En uh, bijvoorbeeld wel Italianen aan uh, boord, en traden we Osolo Mio in restaurantversie en zo. <laughs> ja, er waren echt zoveel details. Het resulteerde veilig in een 18-uur-durende marathon en waarin uh, Duitsers, uh, Zwitsers, Fransen, uh, Spanjaarden, Italianen in de studio geweest zijn. Dus die hele internationale uh, attitude die, die, die de bedoeling was, is bij ons gewoon spontaan ontstaan en uh, in een ontzettend gezellige sfeer uh, gekomen. En dit, dit kwam eigenlijk omdat wij absoluut geen uh, regeltjes bedacht hebben van hoe gaan we het doen, of uh, dit was ook we hebben geen enkele vergadering afgegaan, het was gewoon heel spontaan, we gooien die zender aan, uh, we kijken wie er komt, gewoon en, uh, we hebben een boel apparatuur en als iemand mee wil nemen voor opname speel, neem maar mee en hij, hij mag gaan opnemen wat hij wil, hij hoeft niet informatie te gaan halen en, en weet ik Omdat dus, uh, om de mensen vrij werden gelaten, deden ze maar wat, dat betekent wel dat wij voldoende materiaal aangeleverd kregen, inclusief de radio 100 gebeuren en de beurszender enzovoorts. Allemaal ja, al hebben we daar een fantastische mix van kunnen maken. Ja, dat, uh, en, ja ik vind het, het, het, het principe dat daar nagestreefd werd, hebben ze zelf vermoord door uh, te ge ge georganiseerd proberen te zijn. Terwijl het formaat van de happening eigenlijk boven, boven formaat was. <laughs> Het station noemden we Radio Action. En het succes daarvan was dus een deformatie waarin de informatiemensen alleen maar één enorme crisis beleefden. The central national problem. John, go for the far side. Oh, God, I for the side. the second. Attack the big box, attend. John, go for the side. John, till the John Turbo uh, is een character die dus uitschijn op Pattypoe Radio. Elke maandag vanaf middernacht. En ja, John Turbo, die naam staat voor, um, Turbo staat voor dat hij uh, veel te snel is. John Turbo is veel te snel voor de luisteraars, veel te ver.. Maar, hij weet dat en hij vindt dat ook absoluut niet erg. Vroeger had hij daar problemen mee, maar uh, hij, hij kent gewoon de afstand en hij weet gewoon dat door de tijd heen hij toch wel uh, mensen zal bereiken, elders. Hij zit eigenlijk in een soort uh, virtual reality met zijn, hij is een otaku, dat woord zon eens gevallen in deze dimensie. En hij. Uh, hij is omgeven met veel apparatuur, hij heeft alle mogelijkheden, mensen kunnen uh, bellen naar zijn uitzending met computers, met uh, telefoon, met, met uh, videofones. Uh, hij kan alles doorverbinden, hij kan alle signalen erbij halen, hij, hij kan het overal over hebben. Er kan echt alles gebeuren. Alleen de luisteraars kunnen daar gewoon niet op intunen, die zijn daar zo ver van verwijderd dat hij uh, helemaal alleen zit in zijn uh, artificial reality, in zijn unofficial reality en nou, hij laat zich dan niet door storen Hij gaat gewoon lekker door. Hij blijft vlot presenteren. Uh, Leuke plaatjes draaien. doet gewoon precies wat hij wil. Uh, gooit het programma om het roer uh, 100 keer uh, per minuut als hij daar zin in heeft. Het programma uh, kan helemaal uh, gaan driften, zoals het heet. Ik bedoel, er is absoluut geen, uh, geen grip op John Turbo. Uh, hij hij probeert af en toe wel eens mensen op te roepen en maakt melding van dat ze wat kunnen doen met zijn mogelijkheden en zo. Tegen beter weten en natuurlijk doet hij dat. Maar wie niet waagt, hij niet wenst, misschien komt er ooit eens wat. It's with John Turbo going cold side on Catapult Radio. <laughs> Lot of good times, a row every Monday night from 12 o'clock midnight up till 3 o'clock. classic but cold go go go go it is a go let a go to Radio hij International, I'm MD. I'm MD. MD, MD. gaan MD. MD, MD. MD, MD. Die MD. MD, MD. MD, MD. MD, MD. MD, MD. MD, MD. MD, MD. MD, MD. Alles te hebben, alles te kunnen, totale vrijheid te genieten. Maar als je in je eentje bent, helemaal alleen daar zit, is het, uh, uh, verliest uh, toch natuurlijk zijn interessantheid uh, op de duur. Als je altijd alles kunt geven en er komt niets terug, dan... Ja, John Thomas zal nooit leeglopen, hij raakt nooit leeg. Er is genoeg in de toekomst uh, wat hij in, uh, het, via het heden kan brengen, zullen we zeggen. Maar... Uh, hij, hij, hij, hij gaat zich wel eens vervelen en zo. Het is, uh, de laatste keer was bijvoorbeeld zo dat John Turbo uh, vervangen werd in de uitzending omdat hij met uh, heel andere zaken bezig was en er werd ook gezegd op de radio dat hij uh, moeilijkheden had met terug te keren uit zijn uh, cyberspace. En dat hij daar dus uh, in hangt. Het is allemaal heel dubbelzinnig. Dat kun je als grappig zien, maar het is even goed heel reëel. Uh, als John Turbo echt een radio karakter is die alleen maar daar Zit en voor de rest, uh, als hij dat niet is. Uh, een andere realiteit is, dus niet de echte radiorealiteit, dan zit hij alweer in een uh, virtual reality. Dat wordt natuurlijk niet gezegd tegen de luisteraar van wat hij doet precies en waar die is en zo. Maar uh, op zich is het wel, uh, klopt het wel als, als als iemand anders zegt dat John Turbo uh, niet kon uitzenden vandaan dat hij in uh, cyberspace vastzit. En uh, dan misschien ook wel geen zin hadden om eruit te komen en zo. Maar in ieder geval dat hun konden niet terughalen. Ik bedoel, de Patapu directeur kon John Turbo niet uit die cyberspace om, om te gaan uitzenden, omdat hij daar, in zijn voorzitter, heel wat andere en voor hem belangrijkere dingen te doen had. Wat is dus in principe de performance uh, was, waar hij uh, de onzichtbare uh, character was, die dat bond allemaal aan elkaar zo. Hè, die, uh, hij zweeft er wel mee, maar ze space Ik bedoel, de techno was er wel, maar het was dus niet zichtbaar voor het publiek. Als John Turbo in de studio is en zijn programma doet, dan heeft hij wel een bepaalde format. Is, uh, hij begint met een uurtje muziek, gevarieerde muziek, dat uh, presenteert hij dan als uh, European music. Ik moet erbij zeggen, het is een international program, especially for uh, tourists, omdat de Amsterdamse uh, bevolking die, die interesseert het, toch allemaal geen hol. Die kennen het allemaal al. En, uh, die gaan toch uit of die zijn moe van het werk en zo, die luisteren daar niet naar. Maar gewoon, John Turbo gokt erop dat toeristen over de bandfietsen, over de airwaves, en dat hij die te pakken krijgt. heeft een heel leuk genderpakket, dus. Nou, ik zou het niet volgen, ik kan het niet maken hieronder. Maar. Het uh, is een European Music. Uh, dat is een variëteit van oude Engelse, uh, punk, new wave, Duits, Italiaans, Spaans. Ik bedoel, het is echt wel Europees uh, georiënteerd. En dat is echt een, uh, een lokkertje, even lekker uh, muziek draaien zodat mensen gewoon uh, lekker swingen en uh, in een sfeertje komen. Dat wordt natuurlijk gebruikt uh, om, om allerlei reclame te maken voor de volgende uren. Uh, mensen een beetje voor te bereiden daarop. Het tweede uur is een gastenuur. Uh, waarin uh, that uh, that hij altijd ingaat uh, met een gast op uh, cyberspace, uh, uh, virtual reality, uh, computers, uh, computers uh, networking. En die uh, uh, nieuwe uh, trends die eigenlijk nog niet bekend zijn onder de, de meeste luisteraars. Het is allemaal blijft dubbelzinnig. Het is grappig, het is reëel, het is ook niet reëel, het is. Je weet niet wat echt is en wat niet echt is. En zo. En ondanks dat het niet echt is, zit er toch een kern van waarheid in. En ondanks dat het echt is, is het ook een grove leugen bij wijze van spreken. Er wordt gewoon heel moestal over de meest intense zaken ingefiest. En heel intens ingegaan op allerlei futiliteiten enzovoort. Het is gewoon een, een, een geanimeerd gesprek met een, een willekeurige gast die bij wijze van spreken zo van de straat komt. En uh, het onderwerp uh, gaat dus wel steeds over, over netwerking. Computers, waar ik dan En ik een beeld te geven van uh, wat, wat, wat er leeft onder dat soort zaken, onder de mens. Ja, die op straat loopt en in één keer in die studio En dat, dat varieert, dus één weet er wel wat van, de ander weet er niks van. En zo. Maar aldoende wordt er, wordt er wel uitgeleid, worden mensen bekendgemaakt met de, de, de, de dingen. En John Tilber hoopt, hoopt natuurlijk dat hij uh, mensen attent maakt op hem die daar ook mee bezig zijn met dat soort zaken. En al denken die van nou dat kan absoluut niet wat hier gezegd wordt. En weet wat. Die, die, die zich te, te kwaad worden en dan reageren ofzo. Hij probeert natuurlijk reacties los te maken. Uh, op positief of negatief manier. Ja, maar reacties los te maken. Dat kan maar dat, zoals ik al gezegd heb, John Turbo zit helemaal alleen in zijn cybership. Uh, cybership. <laughs> en uh, die reacties, dan moeten we nog helemaal even zien en zo. En nou, dat, dat, die, dat gesprek van een uur hè, ook uh, wordt onderbroken door muziekjes en zo. Dat, uh, die meestal qua tekst wel uh, ermee te maken hebben, eigenlijk hebben een heel andere tijd komen en een heel andere bedoeling hebben. Maar dat is ook weer zo'n DFM-principe op de radio. Als je iets hebt, als je het voor over iets hebt en je draait dan iets of je zegt dan iets, dan is dat uh, al zwaar beïnvloed door de, het stuk wat ervoor zat. Uh, die muziekjes die, die we dan uh, draaien, die komen uit een heel andere uh, genre, een heel andere hoek. Maar doordat het, ver, het verhaal over een bepaalde uh, iets gaat en dan de plaat gedraaid wordt, verandert de betekenis van die tekst en uh, sluit goed aan op het gebeuren. En dan, daarna met de afkondiging uh, ben, wordt het nog even benadrukt. Dus zo, zo annexeren we dus, dus heel oude nummers van, uit de tijd dat mensen absoluut niks daarvan wisten en uh, gebruiken we dat ook weer om, om de code type uh, te bevestigen gewoon omdat uh, code is type, dat is dus de uh, programma naam eigenlijk John Turbo Goes Code Type FMD goed de komende derde uur dat is dan meer uh, oud uh, DFM stijl want uh, dan Krijg je dus geluidscollages mixen, uh, cut-ups van, van de vorige uren, uh, eventueel um, als, als, als, het, uh, als het niet, niet zoveel zin maar heeft de oude look-back uh, op DFM-uitzendingen kun je oude, de leukste oude DFM-uitzendingen verwachten die, die dan nog een beetje geüpdate worden. Als, als de opmerking is, is het over tijd of uh, zenderfrequentie of zo, dan wordt er even overheen geüpdate. Ja, Hallo! Hallo! Ben je iemand die niet gelooft dat het live is? nu. En dat klopt. Ja, man, zo ja. Ik moet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 Nee. Dat is ook een leuk principe. We proberen dus. Tenminste. Ik probeer dus. Uh bij het produceren van tapes, hè, van, van uh, het stijten van dingen opgezetten, uh, de factor tijd te verwijderen. Ik heb er straks al in dit programma ook gezegd van, van, uh, dat het ongeveer een jaar geleden is met die Europe Against Currency. Als dit programma over twee of drie jaar gedraaid wordt, is die informatie over een jaar geleden irrelevant. Het klopt al niet meer. En zo, zo merk je dat bijna elke tape zit vol met statements die in, in de tijd niet meer kloppen. En ze kun je ook uh, qua locatie fout zetten en zo. Je kunt dus verschillende opmerkingen maken die gewoon door de tijd heen als gewoon fout worden. En dat is iets wat ik probeer te vermijden. En John Turbo is er heel erg goed in. Maar ja, als je eens oude tape draait, dan. Uh... <laughs> ja. Yes, yes. It's, it's really uh, for the listeners, it's, uh, it's impossible to explain what, what I see at this moment. There's nothing really happening, but there's so many things to see, and they're very fast. I'm, just, I'm rewinding, uh, I just tried it, uh, but it's really hard to uh, to to find, uh, well, where you are. It's a uh, it's, uh, very derealizing. Derealizing? Mm. I have a helmet of here, for... I'm going to get deeper into uh, virtual is reality, what an official name is for a... An, an, een nieuw soort realiteit die op dit moment aan het ontstaan is. Uh, virtual reality is eigenlijk een, een technologische ruimte die geschapen wordt uh, in computers. De, je moet voorstellen: als een computer helemaal leeg is, heb je gewoon een leeg kosmos daar. Hè? Het gaat erom dat je in die wereld kunt komen. En er worden nu allerlei gadgets, zoals het heet, ontwikkeld. Zoals de Dataglove en de bril, de cyberbril, waarmee je echt, als je die bril opzet, kijk je gewoon in, dan zit je in het scherm. Wat je ziet, is gewoon echt om je heen. En er zitten detectors op die, op die bril, op die helm, wat je op hebt, die de stand van je hoofd, doorgeven aan de computer zodat het beeld wat die computer op jouw bril zet meedraait eh? nou, in deze lege, lege ruimte kun je dus gaan neerzetten wat je wilt het is dus al een bekend verschijnsel dat uh, architecten gebouwen ontwerpen met hun uh, CAD-CAM systeem en dat het is ook al bekend van tv dat je uh, met een soort vliegende camera door straten of door een stad vliegt, een gebouw binnen gaat en zo. Als je dus die helm op hebt, waar dus gewoon twee tv's, twee tv'tjes, <laughs> op je ogen geplakt zitten, dat uh, het gewoon lijkt alsof jij die camera bent. Jij bent die waarnemer, jij vliegt door die straten, jij gaat die gebouwen binnen de volgende stap is dat je kunt manipuleren in die ruimte daarvoor is die dataglove ontwikkeld dat is een handschoen met allerlei ingenieuze systeempjes weer zodat dus de computer weet in welke stand je je hand hebt of weet je een vuist maakt of wijst en de computer brengt dan in die ruimte wat je dus ziet via je bril uh, brengt die ook die hand en die doet exact dezelfde beweging als jij met je hand in de real reality maakt nu moet het allemaal geschreven worden, die programma's. Het is allemaal data en moet allemaal geconstrueerd worden, die hele wereld. En je kunt het maken zoals je wil. En, en, je kunt dus een stoel vastpakken die je daar gemaakt hebt. Je kunt een deur op dicht doen. Maar je kunt het ook maken dat je gewoon door de muur heen gaat met die hand zo. Je hoeft niet tegenhouden te worden. Dat kun je allemaal, uh, het is je eigen programma, whatever. Uh, dit opent natuurlijk waanzinnige mogelijkheden dat je daarmee daar kunt gaan doen. Uh, dit is een heel serieus uh, research, uh, nou ik moet eigenlijk zeggen, research en development uh, project van het artbureau. Om daar ook mee bezig te zijn. En maken we maken daar ook vorderingen. En de meest belangrijke vordering is, is dus dat we die wereld al kunnen betreden uh, zonder gebruik te moeten maken van enorme computersystemen. Want als je dus in de official reality kijkt, waar, waar mensen daar aan werken, bij, bij NASA en andere researchcentra's, die, die moeten daar ontzettende grote mainframes uh, voor gebruiken. En de alle duurste en grootste computers. En dat, dat, dat lukt zomaar uh, met mate. En dat is gewoon dus weer de... de, de het verschil tussen informatie en deformatie ergens, die termen zijn niet zo relevant hier, maar dat, ze, ze proberen het gewoon te, uh, te mooi te maken of te, te goed te maken. Enzo. En die vervorming, die optreedt die moeten ze overheen komen. Dus al die systemen die hun gebruiken worden alleen maar groter en zo. Dat is echt, uh, het is niet portable. Je kunt niet meer rondlopen met hun cyberspace. Goed, dus um, wij houden dus ons opwezig met, uh, met computers en uh, het genereren van een realiteit uh, die dus niet via die bril hoeft naar buiten te komen. Ik bedoel, onze performances zijn eigenlijk al een voorbeeld van, van uh, virtual reality. Wij scheppen een, een situatie, een sfeer. Voor mij is sfeer al een uh, virtual reality. Tenminste, als je dus afwijkt van uh, wat je verwachtte als je dat gebouw binnenkomt en zo. Um, we gaan er ook zo ver in dat we kunnen staten dat we virtual reality kunnen oproepen en betreden en manipuleren zonder gebruik te maken van één computer daar zit uh, absoluut geen computer bij en we kunnen nog verder terugstappen en dat gaat dan naar het punt dat uh, virtual reality een state of mind is dat je uh, gewoon door je denken door je, je, je waarneming te beïnvloeden vanuit jezelf, door, door, door hoe je aanwezig bent in de wereld, al in een soort Unofficial een official reality, zoals wij het noemen, terechtkomt. Ik bedoel, de, de realiteit, is, daar is al een heel lange discussie over gaan. En wat is dat nu, weet je? En uh, is die voor iedereen hetzelfde en zo? Nou, dat, dat zet daar maar een heleboel vraagtekens bij. Ja. Maar virtual reality begint gewoon in je mind. En je kunt het uh, zo technologisch uh, representeren als dat je wilt. Nou, wij doen het dus uh, ook wel met computer, omdat het handige instrumentjes zijn, maar het is niet noodzakelijk. Yes. I'm, I'm moving Down. <middels> is eigenlijk uh, ontstaan uh, vanuit die virtual reality. Het uh, was een, een idee, een concept. Een, een, een, het bestond nog niet gewoon. Het ging om het creëren van een, een, een, een werkplek, een, een plek waar mensen uh, hun werk, hun hobby en hun vrije tijd uh, konden mengen. Hè? Dus, met andere woorden, helemaal zichzelf zijn, doen wat ze sowieso doen. En dat dan uh, beroep, uh, als beroep representeren, of ik wil daarmee bezig zijn met een beschermend, uh, beschermde uh, omhulsel, wat dan het bureau is. Uh, binnen het bureau moet uh, iedereen feitelijk kunnen doen wat hij wat sowieso doet. Dat, dat is ook het beste voor mensen. Iets, als ze iets anders moeten doen dan wat ze zijn of kunnen, dan, dan gaat het sowieso niet goed. Nou artbureau is dus art, dat staat voor vrijheid, voor, uh, daar kan gebeuren wat wel, uh, muziek, uh, installaties, uh, allerlei projecten, het maakt eigenlijk niet uit, artbureau kan alles doen. Um, het bureau is meer de, de, de representatie naar buiten toe naar de wereld als mensen als wij moeten dealen met uh, gemeenteraadsleden, raadsleden met uh, officials zullen we zeggen de official reality dan, dan laten wij gewoon een bureau zien dan krijgen ze hele stapels papieren computer uitdraaien uh, mooie verhalen en, hun geloven daarin voor hun zien een bureau hun uh, conceptueren een bureau Terwijl eigenlijk zijn we dus gewoon een, een, een groep mensen die, die, die doen wat ze sowieso deden. Er is helemaal niks veranderd. Alleen hebben wij een concept kunnen oproepen van dat het een bureau is. En dat het bureau was er al voordat het zich manifesteerde, zomaar zeggen, in, in de echte, met daden. En dat het, het, het werkt en omdat het geloof er is in het A bureau krijgen wij ook mogelijkheden als A bureau om bepaalde dingen te doen we krijgen uitnodigingen voor een installatie te doen we krijgen uitnodigingen voor een presentatie te doen we krijgen uitnodiging voor dit voor dat en dat en dat nou, in het begin moesten we daar maar gauw even wat mensen bij elkaar roepen omdat die dan niet waren in het A bureau het was gewoon een, een lege huls zomaar maar zeggen uh, en, nou, Aldoende zijn er veel meer mensen betrokken geraakt bij het aardbureau. En als er dus happenings zijn, manifestaties, geven de naam, dan zijn er ook mensen in het aardbureau. En dat bevestigt alleen maar meer dat naar buiten toe het aardbureau wordt steeds reëler met elke activiteit die wij doen. Elk statement wat wij afleveren maakt het echter. En wat dat is, zijn we al uit de virtual reality nu in de echte realiteit als bureau actief, als aardbureau. En ja, toch blijven we doorgaan met, die, met dit hele virtual gedoe, ik bedoel het, het, het feit dat, dat ik het daar over had net, dat uh, we kunnen het oproepen, het, het is er gewoon nog niet, wij kunnen niet zo'n helm opzetten en in die virtuele wereld gaan, gaan. Die, die hebben we nog helemaal niet geprogrammeerd, we hebben nog helemaal niet de, de, de materialen om dat te kunnen, en zo. we kunnen het alleen maar uh, ja, laat ik het woord gebruiken, fake. We kunnen het, het. Maar, wat is het verschil tussen uh, fake en realiteit als, als je dat niet meer ziet? Dus we kunnen in ieder geval uh, realiteiten creëren die zo echt lijken dat ze eigenlijk wel echt zijn. Enzo. Het is alleen als je je bewust bent van hoe het tot stand is gekomen dat je weet van, ja, dit, uh, dit is gewoon, het is niet echt, het is virtual, bla bla bla. Ja, maar. De, de grens vervaagt in ieder geval tussen uh, realiteit en, en uh, virtual reality. En, nou, wij bevinden ons op die grens en we kunnen naar beide kanten uitstapjes doen. En uh, dat zit wel snor, dat laat het vaardig. Until now, the computer was known as a thing to store data in, but now we want to get into it. Raynard, computer artist. For my virtual reality. That we now know it's not going to be a possibility, it's a tool, not a set of instruments. It's a way of seeing, it's a way of living, rather than a set of technology. It's also it's possible to be in the virtual reality without even knowing of its existence it's a way of dealing with the world Heel reëel gezien uh, beschikt het aanbureau op moment of een uh, audiostudio, de audiovisuele studio. Het zijn eigenlijk twee verschillende zaken. Deel van radiotelevisie televisie dus. Uh, er staan wat computers, um, er is een kantoor, dat zit, zit allemaal in één ruimte nu. En dat uh, is behoorlijk druk, het is behoorlijk één uh, in, uh, installatie. En het op zich mag het gescheiden raken. Weet je? Ik bedoel, Er mag een echte kantoorruimte komen, er mag een echte uh, visuele studio komen, een computerstudio, een audiostudio. Het zit wel doorgekoppeld allemaal, maar uh, toch goed gescheiden. Uh, daarbij moet natuurlijk een werkplaats voor het uh, werken aan elektronica. Er moet een werkplaats bij voor het werken aan grovere zaken zoals de, de, de kisten waar het allemaal in moet. De, de, objecten, robots, noem maar wat. Dus is een grovere werkplaats. De, er zijn beslist nog talloze andere uh, units, workstations, hoe noem we wel, die ik die, die, die, die, die nog niet genoemd heb, die er moeten komen. Uh, we zijn eigenlijk al jaren op zoek naar een groot gebouw waar dat uh, in moet kunnen plaatsvinden. Uh, we hebben vaker met meerdere mensen gewerkt die, die dus echt van het waren en zo. Dan hadden we dus verschillende Workstations op plaats, verschillende plaatsen in de stad. Dat is gewoon lastig als je met zwaar materiaal werkt, Want je gewoon steeds van de een naar de ander moet. Bijna iedereen wil 3 hoog, 4 hoog, 5 hoog en zo. Dus uh, dat slepen of het trappen dat is ook een enorme pijn op. Op zich wel, is ABRO eh, ondertussen al zo heel dat ze gewoon een goede ruimte kunnen vullen om een begane grond een of een of ofzo. En dat daar uh, dus vier of vijf mensen gewoon dag, dag in dag uit bezig kunnen zijn met uh, de activiteiten. Dat is, uh, als iemand het weet. Bel Amsterdam 020-813225 dat is 813225. En het maakt niet uit waar dat is. Het kan in heel Nederland zijn. Ik bedoel, als het een goede plek is, dat is gewoon het belangrijkste. Dat die activiteiten voort kunnen gaan. Ik hoef niet hier per se in Amsterdam te blijven. Ik bedoel, de ontwikkeling is hier gebeurd. En uh, het, het kan nu leven waar dan ook. Gewoon, ik bedoel, als, als de ruimte erna is, dan komen de mensen ook wel.